Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS 3. Veel poststemmen zijn tot nu toe ongeldig. In de Brabantse gemeente Bernhezen zijn ze vandaag al gaan tellen. Daar is zo'n 8,5% van de stemmen ongeldig. Het gaat vaak mis met de twee enveloppen die mensen moeten gebruiken. Eén voor de stempas en één voor het stembiljet. En dat zorgt ook bij de tellers voor veel verwarring, merkt onze verslaggever. Die is niet goed. Deze is wel goed. Alleen de stemmen had deze pas in die envelop gedaan, dus die mogen we openmaken. Maar hij is nu goed. Ik heb hem eruit gehaald en deze weer dichtgeplakt... Ja, maar daar doen ze hem weg als hij uh, bij is zit. Niet. Dat hoop ik Jawel. Wij hebben bijvoorbeeld net gehoord dat we deze envelop openmaken om de stempas eruit te, te halen zodat de stem geldig is. Nee, nee, nee, nee. Jullie mogen dit nooit openmaken. Jullie mogen dit zeker niet openmaken. Ja, dus was ook die stem toch ongeldig. Het poststemmen is nieuw deze verkiezingen vanwege corona. Alleen ouderen mogen hun stembiljet op de post doen. De Nederlandse medicijnenautoriteit snapt wel dat het verwarrend is... dat er nu even niet gevaccineerd wordt met het AstraZeneca-vaccin. Voor het weekend zei het CBG nog dat het vaccin veilig is. Maar nu denken ze dat het toch verstandig is om eerst onderzoek te doen... naar nieuwe meldingen uit Noorwegen en Denemarken... waar mensen serieuze problemen hadden met hun bloed. In deze dynamiek zitten we denk ik momenteel. Als er miljoenen mensen gevaccineerd worden... er komen meldingen waar je serieus naar moet kijken... dan kan dit gebeuren. En ik vind dat ook heel vervelend. Ik hoop dat we de mensen mee kunnen krijgen ja dat je zo'n maatregel, zo'n pauze, pauzeknop indrukt... om even te kijken nu wat er aan de hand is. Het Europese medicijnagentschap is juist verbaasd... dat Nederland is gestopt met AstraZeneca. Zij zeggen geen nieuwe aanwijzingen te hebben... dat er gevaarlijke bijwerkingen zijn. En Een man uit Zaltbommel is vanochtend twee keer opgepakt... omdat hij lachgas gebruikte. Eerst werd hij gecontroleerd in Utrecht... waar hij openlijk een ballonnetje nam. Hij kreeg een rijverbod voor een dag, maar daar hield hij zich niet aan. Want een half uur later werd hij in Zaltbommel weer aan de kant gezet... En ook daar nam hij vlak voor zijn aanhouding nog even wat lachgas. Hij krijgt een boete. Het CBR bekijkt of hij zijn rijbewijs nog terugkrijgt. Het weer, er kan een buitje vallen en het is een graad of vanmiddag. Ook morgen valt er op veel plekken regen. Het gaat wel wat minder hard waaien en het wordt 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A7, de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland...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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Once upon a time when we were friends I gave you my heart, the story ends Happy Ever After, now we're friends Wish upon a star if that might help The stars collide if you decide Wish upon a star if that might help What's it like to have love and to lose her touch Love of my heart.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 Nou ja, het ging dus weer niet goed hè, ja, met is... de journalistiek. Dat was, en, ook, uh... was, was een goede reclamespunt voor Thierry Baudet trouwens. Ja, nee, ja, die zit meteen op de 20 zetels, <laughs> denk ik. Ja, dus, ja. ja, heel goed gedaan door Martijn Koning. Wat een LUL. Ja, maar goed, uh, uh, het programma Jinek heeft de excuses al aangeboden aan Baudet...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 why some light in the sky What is this madness that makes my motor run, and my legs too weak to stand?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 Dat is iets waarop we trots kunnen zijn. Nou, ook namens ZFM van harte gefeliciteerd. Goeie berichten voor uh, Park Zandvoort. Wil je het nieuws uh, nalezen? Dat kan uh, uiteraard ook op de ZFM app. Mm the day turns into night far away from the city but no And light the sky With the help Of some fireflies I wonder how they have The power to shine Het schijnt lekker, uh, blijft dat ook zo, ja. ja. En, en, en nog twee platen geleden regende het. Er, er... Ja, toen zei ik, kijk eens naar buiten albert -Jan, uh, het, het, uh, het uh, regent nu. Nee, een heerlijke zonnige dag hebben we nu in uh, Zandvoort, maar blijft dat ook zo uh, albert -Jan? In de eerste ochtenduren uh, trok er een zonne met pittige buien oostwaarts over ons land, waarbij hagel en onweer en zware windstoten mogelijk waren. Ook later vandaag uh, vallen dit soort pittige buien, maar tussendoor is ook de zon te zien. Nou, heb jij weer gelijk, zie je, gelijk de zon.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 Dat is wel Dankjewel Abijan. Het weer uh, kan je ook bekijken op onze CFM app. Kijk dan even onder uh, Meteo Zandvoort. En daar vind je ook het uh, echte uh, lokale weer. Uh, verzorgd door een weerstation hier uit Zandvoort. Dat was het weer. En, en naast het weer, uiteraard ook weer lekkere muziek. Waaronder deze van uh, Miley Cyrus.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 De nieuwe single van uh, Miley Cyrus. Die heet uh, Angels Like You. En dit is weer een gouden. Ja. Kom.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 En uh, nu gaat hij uh, an een andere uh, richting op. Maar uh, Irene sprak met uh, Hans over...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 openingstijden wat ruimer en de, de avonden tot tien uur, zeg maar, en zaterdags tot zat elf. Ja, dan was het en in het seizoen was het toch wat rustiger en dan zat ik hier s'avonds avonds had dus alle tijd om uh, mijn huiswerk uh, betalende door te maken. Ah, je was daar eigenlijk een beetje aan het werk? Juist. Ah, nou, dat, is, dat, dat kon ik daar niet helemaal uithalen, uh, maar ja, was. je was dus ja. gewoon aan het werk en je deed op de rustige momenten dat je daar ja. toch was je huiswerk.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 Oh. oh, wat zeg je nou? Nee, het is niet redelijk bedoeld. Nee, nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Nee, maar, maar jij hebt natuurlijk een veel grotere assortiment. En uh, Peter Tromp heeft een bescheiden assortiment. Dat is eigenlijk het verschil. Nee, nou, hij heeft ook wel een aardig assortiment. Alleen ja, kijk, hij verkoopt kaas en bijzaak is noten. En wij verkopen noten. Dat is ons core business, zeg maar. Ja, ja, en dan de bijzaak was chocola en koffie, zeg maar. Ja, en wat kaas onder de toonbank. Oh, oh ja? Nee, Overigens, die, die winkel in Heemstede van Sabon, hè, dat is nog echt een Sabon winkel. Die. Ja. Um... Die, die hebben ook uh, workshops, hè? Die, die doen uh, uh, workshop uh, chocola, geloof ik, uh, daar. Ja, je hebt een, cho een chocolade -atelier'tje achterin in de achterin. Ja, ja, het is overigens ja, over, een, een ex-collega van mij van, uh, van vroeger, van Debitel. Dus dat ik wel Breed, heel uh, erg. word uh, je ook weer uh, reenig, he, reenig, maar, uh... ja, ik weet niet, maar... Ja, ik zit nu ook... Het is erg, hè. Onze leeftijd, uh, dan ga je namen vergeten. Uh, ja, het is vreselijk. Ze zijn helemaal aardige jongens. Uh. Ja. Ze ja. ja. ja. doen het erg leuk.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 ik heb inderdaad uh, wel een begonnen die geen slag. Ja. Dat mag je wel zeggen. Ja. Dat mag je wel zeggen. Ja. En, en maar dat zingen, dat, uh, hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Wanneer denk je dat daar weer iets uh, kan gebeuren? Voordat wij weer een deuntje kunnen blazen, ja. nou, dat zal een beetje het eind van het jaar zijn, oktober zo'n beetje. Ja. En uh, ja, de jongens zijn natuurlijk allemaal al ingeënt tegen die tijd. Die worden natuurlijk als eerste ingeënt op ogenblik. Ja, want dat zijn natuurlijk wel de, de wat oudere, zeg maar, die uh, ja. de basisvormen het kwent, van het, het koor. Een gevare groep hè? Ja, precies. Dus. Maar gelukkig uh, is er nog helemaal, voor zover ik weet, helemaal nog niemand besmet uh, van ons mannenkoor.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 Ja, iets van een broodjes of zo. Weet je. Oh, zo, zo is dat. Dat is droge horeca. Ja, ja. Als ik horeca denk, dan denk ik aan een tapbiertje. Och, wat zal dat eerste tabiertje mismaken? Ja, wij zijn van de natte horeca. <laughs> dus, ja. Ja. Ja, ja, dus ja, Hans, weet je... Ik, ja. ik, ik, uh, ik kan het niet genoeg uh, benadrukken. Uh, uh, je gaat gemist worden.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 De mix, de bekende mix, de seizoensmix, is natuurlijk een van de favoriet verkochte mixen bij jou in de zaak. Ik ben even afgeleid door mijn vrouw, die staat en toch aanzienlijke klanten op hier, Frank. Oh, je bent in de winkel nu. Ja. Wat zeg je, Frank? De kant nog Al van de Kant-Nog-Walshow op dit dinsdagochtend. Ja, dat is leuk. Ja, dat is een hele leuke show. Ja. Die moet iedereen luisteren, absoluut. Ja, <laughs> Oké. Okay. Zeker. Dus nou, uh, ja, Frank die geniet nog eventjes, van nog eventjes uh, de nodige nootjes aanschaffen. Ja, de, noot is hoog. De, uh, de De ook. Is, is, uh, is dat mijn grote vriend Frank? Ja, Frank zelf. Frank zelf, Frank P? Uh, ja. P tot Z. <laughs> P <Peter> tot Z. <laughs> van Frank P tot Z. Yeah. Nee, nou, uh, de hartelijke groeten aan Frank. Z.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 De collega Irene de Jager die sprak met Hans Noots. Ja, hij stopte inderdaad na een 31 jaar, albert dat hij ja. daar gezeten heeft. Dus, Ongelooflijk. Uh, dat is een hele lange periode en uh, ja, iedereen kent hem eigenlijk wel. Hè? Ook uh, van de Notenwinkel en uiteraard ook van het Zandvoorts uh, Mannenkor. En Frank Paardenkoper was daar ook nog even van de Kan Nog Wal Show...